11 uur in Montserrat met het nms De politie van Californië is de voortvluchtige oud-agent Christopher Dorner op het spoor. Op de Amerikaanse tv-zender CBS zijn beelden te zien van een schietpartij in het berggebied Big Bear. De politie jaagt al dagen met honderden mensen op de ontslagen-agent. Die wil wraak nemen op zijn oud-collega's en hun familie omdat hij het niet eens is met zijn ontslag. Scholen en winkels zijn gesloten en ski-resorts zijn geëvacueerd. Christopher Doorner heeft de afgelopen dagen al drie mensen doodgeschoten. Een echtpaar en een agent. En volgens de jongste berichten is Doorner weer ontkomen. Premier Rutte is aangeschoven bij de onderhandelingen met de oppositiepartijen... D66, ChristenUnie en SGP over de woningmarkt. Ook de fractievoorzitters van VVD en PVDA Zeilstra en Samsom zijn erbij. Dat kan erop wijzen dat de gesprekken in een afrondende fase zijn... D66-leider Pechtold zei bij het naar binnen gaan dat de coalitie beseft dat ze moet bewegen. Het kabinet zoekt de meerderheid in de Eerste Kamer voor de plannen met de woningmarkt. D66, ChristenUnie en SGP willen dat er meer wordt gedaan om starters op de woningmarkt te helpen. Gebruikers van de OV-chipkaart betalen vanaf eind maart geen dubbel opstaptarief meer als ze van de ene treinvervoerder overstappen naar de andere. Wie incheckt met de OV-chipkaart betaalt in de trein een opstaptarief van 83 cent. Bij een overstap naar een andere vervoerder werd dat tarief tot nu toe nog een keer berekend. En om dat te vermijden gebruiken veel mensen nog een papieren kaartje waar die kosten niet worden berekend. Door het verdwijnen van het dubbele opstaptarief lopen de vervoerders 1,2 miljoen euro per jaar mis. Staatssecretaris Mansveld heeft toegezegd dat de overheid dat bedrag dit jaar voor zijn rekening neemt. Maar daarna moeten de vervoerders de compensatie zelf gaan regelen. De tuchtcommissie van de KNVB heeft voetbalclub Buitenboys uit Almere bestraft... omdat de spelers van de A1 tijdens een wedstrijd tegen de A2 van Diemen van het veld afliepen. De club krijgt een punt in mindering en moet 50 euro boete betalen... en ook moet het restant van de wedstrijd worden uitgespeeld. Buitenboys gaat in beroep tegen die straf. Het bestuur van de club vindt dat het team er goed aan heeft gedaan om van het veld af te lopen. Volgens secretaris Muller van Buitenboys hing er tijdens de wedstrijd een vijandige sfeer. Eén vonk in het kruidvat en je had nadigheid gehad, zegt hij. We zouden het de volgende keer weer doen. In Syrië zijn al bijna 70.000 mensen omgekomen door de burgeroorlog. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten... van de VN-navi Pillai gezegd in de Veiligheidsraad. Zij wil dat de VN-veiligheidsraad de situatie in Syrië voorlegt... aan internationaal strafhof in Den Haag. Bijna 60 landen, waaronder Nederland... willen ook dat het strafhof zich over die zaak buigt. Maar China en Rusland liggen dwars. Die twee landen gebruiken hun veto en steunen de Syrische president Assad. In Maastricht hebben twee als clown verklede mannen een hotel aan de markt overvallen. Door het carnaval vielen de mannen in hun clowns kostuum niet op. Een van de mannen klopte aan bij een kantoorruimte in het hotel. Hij vertelde de man achter het bureau dat zijn vriend niet lekker was geworden. Toen de hotelmedewerker wilde helpen, probeerde de clowns de man uit te schakelen met een stroomstootwapen. Maar dat lukte niet. En toen de hotelmedewerker zich begon te verzetten, namen de mannen de benen zonder iets buitgemaakt gemaakt te hebben. Voor zover bekend zijn de clowns nog niet gepakt.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 Alle middelbare scholen in Amerika krijgen een DVD met de film Lincoln. De scholen krijgen de DVD van regisseur Steven Spielberg. Hij denkt dat de film een stuk Amerikaanse geschiedenis tot leven brengt... en dat de film kan bijdragen tot een beter begrip voor het Amerikaanse verleden. Behalve een DVD krijgen docenten ook een gids met tips... hoe ze lessen over Lincoln kunnen inrichten. De film van Spielberg maakt kans op twaalf Oscars.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het, rond het Vriespunt. Binnen zit Mieke van der Wey. De Sint-Pieter werd gisteravond getroffen door de bliksem. En vandaag kon er na tijden opeens weer gepind worden in het Vaticaan. Wie durft nog te beweren dat er geen hogere machten in het spel zijn? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen is Jan Sibelink mijn gast. En om 12 uur, aan het eind van onze uitzending, wordt hij namelijk 75. Maar zo ziet hij er niet uit, hoor. Zijn eerste boek, zijn oerboek zo gezegd, is ter gelegenheid van zijn verjaardag nu voor het eerst uitgegeven. Zometeen praat ik uitgebreid met hem. Andere gast is Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer. En dus officieel gastheer bij de inhuldiging van Willem-Alexander als koning. Wie mogen er allemaal komen en hoe bereidt hij zich voor? En vannacht om drie uur onze tijd spreekt... Pris President Obama zijn State of the Union uit. Wat gaat zijn nieuwe speechwriter ervan maken? Wij blikken vooruit met correspondent Wessel de Jong... en campagne-expert Erik van Brugge. En ik mag ook nog even bellen met Henk Kamp. Gaat hij zijn plannen met betrekking tot de gasboring in Groningen wijzigen... nu er zoveel druk op hem wordt uitgeoefend? En we hebben ook live muziek. Betty serveert. Ze bestaan 20 jaar, maar nog still going strong. Maar eerst even naar Joost Vullings in Den Haag. Dag Joost. Ja, goedenavond, Mieke. Ja, want daar is wel wat te melden hè, vanuit Den Haag. Jazeker, we staan weer door een deur heen met glazen raampjes. En dan zijn bij de de... Oh, dan zien we dus mensen onderhandelen over de woningmarkt. We krijgen het idee dat, het, dat ze in de laatste fase zitten... dat de puntjes op de i worden gezet. Maar er is nog geen akkoord. Nee. En verwacht je dat nog? Binnen... Ja, sorry Mieke, je viel even weg. Dus... Ja, ja, ja, jij valt ook weg. De verbinding is niet al te best. Uh, maar goed, je zegt er is nog geen akkoord. Maar uh, b, b, komt er nog iets vanavond, uh, denk ja, je? Ja, de verwachting uh, uh, ja, is wel dat ze, dat ze eruit komen. Uh, we, we hebben het idee dat ze in de, in de laatste fase zitten. Dat er nog wat dingetjes doorgerekend worden. De spreekwoordelijke puntjes op de i. We zien de fractievoorzitters een beetje, een beetje drentelen. Alexander Pechtold en Aris Slop van de ChristenUnie. Het is dus wachten op een, op een definitief akkoord. En dan zullen ze ongetwijfeld de pers gaan inlichten. En dan zullen we weten wat de details zijn, wat het gaat betekenen voor de huur- en de koopmarkt. Ja, daar heb jij nu nog geen idee van... Ja, je kan, je kan natuurlijk wel een beetje, beetje raden welke kant het opgaat. Ze willen de woningmarkt vlot trekken, in beweging krijgen. Dat houdt in dat ze mensen die uh, ja, met een redelijk inkomen te goedkoop huren... dat ze die door huurverhogingen min of meer een huis willen uitjagen. Maar goed, als je ze een huis uitjaagt en dus de koopmarkt opjaagt... dan moet het wel aantrekkelijk zijn om een hypotheek te krijgen. Dus dat soort regels moeten allemaal wat versoepeld worden. Ja. Nou, dat, daar moet de oplossing uh, gevonden worden. Nou, we hopen je later dit uur nog even te spreken voor de details. Dank je wel. En dan nu het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 februari. Een belangwekkende mededeling van het Noord-Koreaanse journaal vandaag. MUZIEK het oppermachtige Noord-Korea heeft dus opnieuw een zeer succesvolle kernproef uitgevoerd. Volgens het Staatsjournaal wordt in heel Noord-Korea gejuicht. De grote leider, generaal Kim Jong-un, heeft de Amerikanen toch maar mooi angst aangejaagd, denkt Noord-Korea. En ook Nederland maakt zich zorgen, zegt minister Timmermans. Op het moment dat de Noord-Koreanen een werkende atoombom hebben... die ze kunnen combineren met een raket die ze kunnen afschieten naar andere landen... dan vormen ze een directe bedreiging voor de regio. Noord-Korea is vooral kwaad vanwege de sancties die tegen het land waren ingesteld. Maar vanwege de ondergrondse kernproef gaat de VN-veiligheidsraad de maatregelen juist verder aanscherpen. Ook Nederlandse rokers kunnen rekenen op strengere regels. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over roken in de horeca. We gaan weer terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de wet dat de horeca 100% rookvrij is. En ik ontvang graag een brief van het kabinet hoe ze deze motie gaan uitvoeren. Sinds eind 2010 mag in kleine kroegen zonder personeel, pe, zonder personeel weer worden gerookt. Nu wordt die uitzondering waarschijnlijk weer teruggedraaid. Ik vind het gewoon niet fijn, want ik hou van een sigaartje en een potje bier. En daarvoor kom ik ook naar een kroeg. En ja, bij die kroegen zelf weten ze heus ook wel dat er nadelen aan roken zitten. Het zou best niet helemaal goed zijn, maar er zijn heel veel andere dingen die niet goed zijn. Ook de beste rolstoeltennister ter wereld had een belangwekkende mededeling. Esther Vergeer. Tijdens de Australian Open, waar de rest van het circuit in de hitte het eerste Grand Slam van 2013 speelde, zat ik thuis op de bank met Marijn. Rustig van een afstandje... <lacht> Rustig van een afstandje naar de wedstrijden te kijken. Het voelde heerlijk. Ik heb een besluit genomen. Ik stop. En tot slot een opmerkelijke mededeling van de broer van de paus. Er wordt opnieuw een blanke paus gekozen. Dit moment, dat die afspraak nog bij Europa blijft. Weer een paus uit Europa dus. Nee hoor, zeggen ze bij het grootste wetkantoor van Groot-Brittannië. Het wordt een zwarte paus uit Ghana, want op hem wordt veruit het meeste geld ingezet. Peter Turkson is the red hot favorite, as it He's been back quite heavily in from to to In het Vaticaan zijn ze nog steeds perplex. De aankondiging van paus Benedictus kwam als een donderslag bij heldere hemel. Letterlijk. De Nederlandse priester Antoine Bodard was in Rome toen de bliksem insloeg bij het Vaticaan. Toen we daar stonden, toen werd het donker, echt aardedonker. donker. En het leek wel of de hemel het er niet helemaal mee eens was. Nee, dat de precies. Dat wordt ook gezegd. Sommige media interpreteerden het ook zo als een soort nou ja, godswijzing. Ons lieve is het er niet mee eens. Ja. Niks bijzonders zeggen weerkundigen. De Sint-Pietersbasiliek wordt geregeld getroffen door bliksem, want het grote kruis bovenop de koepel werkt als een bliksemafleider. Maar de Nederlandse priester ziet er liever de hand van God in. De cameraman zei bij de Dorp van Johannes Paulus II was het ook slecht weer geweest. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Oh, echt donder. Joris Dubnitsky, wat staat er morgen in de krant? Nou, het Nederlands Dagblad gaat door op deze oh. bliksem. De kop van het stuk zou zomaar die van een thriller kunnen zijn. De paus en de bliksemschicht. De suggestie dat er een verband zit tussen de bliksem en het terugtreden van de paus, fascineert, zegt cultuurtheoloog Frank Bosman. Toch moet je volgens hem oppassen met vergelijkingen. Je moet niet zeggen dat God boos is omdat de paus gaat aftreden. We kunnen niet zomaar alles aan God toeschrijven. Sommige mensen nemen zoiets heel serieus en daar komen excessen uit voort, zegt hij. Herkenbare problemen in Spits. Jongeren worden ziek van traag internet. Meer dan 80 krijgt een slecht humeur... doordat het openen van een filmpje of een website te lang duurt. Het gaat om jongeren tussen de 16 en 28 jaar. De symptomen? Irritatie, onrust en teleurstelling. Zo'n 10 gaat schelden of geeft een tik tegen zijn mobieltje... als het er langzaam gaat. Veel jongeren vinden dat mobiel internet erachter loopt. Daarom is het maar goed dat er over een tijdje... een nieuw mobiel netwerk wordt uitgerold. Trouw bekijkt hoe het ervoor staat met het antipestbeleid... waar staatssecretaris Dekker aan werkt. Op dit moment gaat het vooral over het aanpakken... van het pesten van homoseksuele kinderen, schrijft de krant. Die hebben het zwaarder op school en worden vaker gepest dan anderen. Dekker sprak vandaag achter gesloten deuren... met Tweede Kamerleden en deskundigen over hun aanpak. Hij wilde alleen kwijt dat zijn plannen... niet alleen maar over homoseksuele jongeren gaan. Volgende maand zal hij meer bekendmaken. Ziekenhuisfusies leiden niet tot betere zorg... en ook niet tot lagere kosten, terwijl de bestuurders dat wel zeggen. In werkelijkheid draait het allemaal om iets anders, schrijft de Volkskrant. Bestuurders zouden vooral hun positie ten opzichte van andere ziekenhuizen willen versterken en winst willen maken. Onderzoekers zeggen in de Volkskrant dat het argument over betere zorgkwaliteit alleen maar wordt gebruikt om voorstanders naar de mond te praten. En verderop in de Volkskrant een sneer van de Club van Rijke Landen, de OESO, veroordeelt de brievenbusconstructies waarmee bedrijven belastingen ontwijken. Daarmee erodeert het fiscale fundament van veel landen, zegt de baas van de OESO. Multinationals zijn de afgelopen jaren agressiever geworden in het najagen van belastingvoordeeltjes. In het rapport van de OESO prijkt Nederland bovenaan het lijstje van landen waar Amerikaanse firma's hun winsten naartoe sluizen. De OESO noemt de belastingregels achterhaald. Je hoort of leest vaak verhalen over misstanden in verzorgingshuizen. De Telegraaf vindt het nu tijd voor goed nieuws... en stuurde een verslaggever naar een van de beste huizen van Nederland... in Sint-Michiels-Gestel. Bewoners bloeien op als ze in dit verzorgingshuis komen. Om 12 uur staat er een ware file van rollators... voor het restaurant van het verzorgingshuis. Het is lunchtijd. Er is bediening die het drie menu toelicht... en de tafels zijn gezellig gedekt. Het enige dat ontbreekt is de wijnkaart. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, ik zei het al, er is live muziek. Betty serveert. Nou, er zijn twee leden van de groep hier in de studio. Frontvrouw Carol van Dijk en gitarist Peter Visser. Zometeen spreek ik even met ze, want ze bestaan ruim twintig jaar. Maar eerst gaan ze spelen. is entirely on my own Desperate to And though I know It doesn't matter Every time my heart was shattered and broken into It had to be Down. Don't make a move Just put yourself inside of my shoe Get a life. get in line So messed up and out of your mind Oh I know it doesn't matter Every time my heart would shatter And broken in two It had to be you It had to be you. Zometeen nog een nummer, maar eerst gaan we naar Fred de Graaf... voorzitter van de Eerste Kamer. Hartelijk welkom. In die rol bent u officieel gastheer van de inhuldiging van Willem-Alexander... als koning in die Nieuwe Kerk. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Toch? Ja, zeker. Ik bedoel, dit overkomt niet velen in uw positie? Nee, het is natuurlijk een eer en een, een genoegen... om dat in mijn periode als voorzitter te mogen doen. Ja. ja, ja. U hebt vandaag erover vergaderd, hè? Ja, onder andere, ja. Dat en... is uh, één keer om de veertien dagen vergaderen we met uh, ja, de Ja, maar goed, wat is er hierover ja. uh, besproken? Even kort. Nou, nou ja, dat zijn de vaste punten. Dat is uh, de, de, de Beginnen met de mededelingen en dan uh, komt het uh, ceremonieel aan de orde... en dan komt de veiligheid aan de orde... en dan komt uh, het verdere feestprogramma aan de orde en dat soort nou, dingen. Nou, ja, punten. goed, tien uur ja. hè, wordt uh, door koningin Beatrix de akte van applicatie getekend. Ja. Ja. En dan is... Willem -Alexander, Prins Willem-Alexander op dat moment al koning. Ja, vanaf dat moment is dat zo, ja. ja en dan om twee uur volgde de inhuldiging. De inhuldiging, ja. ja. ja. En uh, daar bent u voorzitter, dat is dan de Verenigde Vergadering... Hè, van ja. de Eerste en de Tweede Kamer, zo, zoals dat uh, heet. En daar gaat u het morgen over hebben. Is dat eigenlijk uw feestje? Nou, ik denk dat het het feestje van, van heel Nederland is. En de volksvertegenwoordiging zit daar als vertegenwoordiger van... van de wat zijn we, bijna 17 miljoen Nederlanders. Ja. De Verenigde Vergadering. Normaal gesproken komen we één keer per jaar bij elkaar op Prinsjesdag. En dit is natuurlijk, laat maar zeggen, de ultieme Prinsjesdag... zou je kunnen zeggen. Ja. ja. En moet u nou veel van buiten leren... Ik word, natuurlijk geacht, ik word geacht om daar ook nog enige woorden te spreken. En Bijvoorbeeld? Uh, ja, daar moet je even naar kijken. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Of dat nou via een autocue moet, of via een papiertje... of via een lessenaar, of uit het hoofd. Ik, uh, dat weet ik niet. Dan moet even kijken hoe we dat doen. Nou, wat denkt u zelf? Dat hangt een beetje van de lengte van de tekst af. Uh, kijk, toen ik dertig uh, jaar jonger was... Uh, toen uh, kon ik dat nog helemaal uit mijn hoofd leren. Ik weet niet of me dat nog lukt. Misschien wel. Uh, even kijken hoe het gaat. Hebt u erover nagedacht, niet. wat u gaat zeggen? Uh, nee, daar zijn we nu mee bezig. En dan moeten er de officiële uitnodigingen verstuurd worden. Uh, ja, dat Ma moet ook, ja. U mag uiteindelijk bepalen wie er komt? Uh, ja, het uitnodigingenbeleid is uh, verantwoordelijkheid... Van, uh, de, van de voorzitter van de Verenigde Vergadering, ja, dat klopt. Nou ja, er staat al veel vast waarschijnlijk. Ja, er zijn natuurlijk een aantal, uh, een aantal zeg maar, groepen... Uh, die sowieso uh, vanwege het uh, karakter van de bijeenkomst uh, uitgenodigd worden. Om te beginnen is dat natuurlijk de staten generaal zelf, want de staten generaal zijn de ontvangende partij, zeg maar, hè, 225 kamerleden. En dan heb je natuurlijk uh, de regering, uh, ja. de, de, de, de, de familie. De gasten van, van, van, van de, de, de prins en de prinses. Buitenlandse koningshuizen? Uh, mag ik aannemen ja, ja. dat dat zo is. Uh, maar maar dan? dat is natuurlijk toch de, de keuze die, die de, de familie zelf maakt. Dat begrijp ik. Maar dan ja. mogen er ook uh, toch nog plaatsen... Uh, blijven erover voor gewone burgers. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. En, en uh, het, mijn streven is, dat kan ik wel zeggen... om dat aantal zo groot mogelijk te laten zijn. ja Hoe, hoe worden er dat? Ja, dat kan ik nog niet precies zeggen. Want er zijn, oh, eh, er zijn 2045 beschikbare plekken als we eh, ons keurig houden aan de voorschriften van de, van de Amsterdamse brandweer, veiligheidsvoorschriften. 2045. 2045, ja? En daar moeten we dus uh, gewoon mee, uh, mee schuiven en, uh, en, en, en passen en meten om dat voor elkaar te krijgen. Nee, Mensen dat begrijp ik. Maar wat zegt u? Bij moeten zijn. 500 voor de burgers? Ja, al, minimaal. Minimaal, ja. Dus misschien wel ja. duizend. Uh, hoe meer, hoe beter, naar ja. mijn mening. Oké, okay. en kan iedereen. Uh proberen om daarbij nee, te zijn? Nee, dat is natuurlijk onmogelijk. Want we worden zijn zij nu... hoopvol? Ja, zeker. We worden <laughs> natuurlijk overstroomd inmiddels door, door allerlei verzoeken van individuele burgers, overigens heel begrijpelijk, die zeggen van uh, zou ik erbij kunnen zijn? Ja. Yeah. Maar daar moet je natuurlijk toch een, een bepaalde procedure voor volgen. En We hebben hele goede ervaringen op Prinsjesdag met uh, het inschakelen van uh, de commissarissen van de Koningin, die wij uh, om meur te vragen, wilt u gewoon een aantal uh, mensen uit uw provincie uh, afvaardigen naar Prinsjesdag, die betekenisvol zijn in uw provincie, ja. met name in de sfeer van vrijwillige werk. Dus niet, niet zozeer de bobo's? Nee, dat is nou juist niet de bedoeling. Uh, het is de bedoeling om een, mm. als het kan, uh, zoals dat dan heet... een doorsnee van, uh, van de bevolking uit, uh, heel, uh, uit heel Nederland uh, daar vertegenwoordigd. En wat dat denkt u dan aan? Het kan heel verschillend uitpakken. Dat kunnen mensen uit het bedrijfsleven zijn... dat kunnen uh, verdienstelijke mensen op het sportgebied zijn... dat kunnen me, uh, met name vrijwilligers zijn... Uh, dat kunnen vrijwillige brandweermensen... Nou ja, noem het allemaal maar op wat ja. je kunt voorstellen... Verpleegsters. mantelzorgen, verpleegsters, wat je. Arcten. Ja, dat, dat, precies. Dat Politieagenten. Is, ja, ja, ja, ja. Maar dat laten we dan ook graag. Radiopresentatoren. Bijvoorbeeld. Uh, als nee, die, maar maken die een kans? Ja, dat hangt een beetje van, uh, van, van de relatie af die je met de commissaris. Nee, nee, dat, <laughs> nee, hoor, nee. De commissaris doen dat heel zorgvuldig. Ik bedacht me ook nog dat uh, de koninklijke familie wel op uw pad komt. Hè? Als we even teruggaan naar uh, Apeldoorn, Koninginnedag uh, 2000. Negen. Negen. Ja. Toen hebt u dat vreselijke drama meegemaakt. Ja. Hebt u de koninklijke familie sinds die tijd uh, hebt u contact met ze gehouden? Jazeker. Het drama wat we hebben meegemaakt ja. uh, heeft natuurlijk wel uh, uh, ertoe geleid... dat er veelvuldig contacten zijn geweest uh, het eerste jaar na, uh, na die koninginendag... tot aan de volgende koninginendag. Een ontvulling van het monument op de 29 april 2010... En uh, ja, dat, uh, uh, je, je, je, je maakt dat, je maakt dat ja. samen mee. En dat, ja. Ja, dat, dat, dat, dat leidt dan tot een bepaalde relatie, een, ja. een bijzondere relatie. Ja. Ik dacht, het is natuurlijk ook wel haast te mooi om waar te zijn... dat je zo'n uh, zo, zo iets naars meemaakt samen en dat je nu zoiets iets moois... Ik, het is zo mooi af. Het is een soort herkansing. Of er, voelt u dat niet zo? Zo voel ik het niet, maar het is wel, uh, het is wel bijzonder... dat het, uh, dat het, dat het toevallig, toevallig zo uitkomt. Ja, als je het zo zou hebben willen plannen... zou het niet gelukt zijn, denk ik. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Toch nog even over uw voorzitterschap van de Eerste Kamer. Want die Kamer staat flink in de belangstelling deze dagen... omdat het kabinet in uw Kamer geen meerderheid heeft. Mm -hmm. Goed, dat hoef ik u niet uit te leggen. Herinnert u zich nog wat u in oktober vorig jaar... tijdens die formatie tegen toen nog verkenner Henk Kamp zei... Ja, dat is echt... ja. Het nog wel, ja. U zei dat er geen meerderheid is, dat is geen probleem. De Senaat laat zich er al jaren op voorstaan een chambre de réflexion ja, te zijn. Ja, Heel pragmatisch. Ja. De Senaat beoordeelt wetten, ongeacht de samenstelling van het kabinet. Ja, dat is waar. ja, en toch is er nu toch iets anders aan de hand. Hè? Dat eerste wetsvoorstel van dit kabinet, van minister Blok, dat zou in de Eerste Kamer besproken worden en er zijn meteen problemen. Ik, ik bedoel ja. eigenlijk dat het er toch een beetje op lijkt dat die senatoren. Uh, ja, toch misschien gehaaide politici blijken te zijn... die via de Eerste Kamer hun politieke gelijk willen halen? Nou, zo ervaar ik het nog steeds niet. En uh, Nogmaals, ik probeer mijn collega-kamerleden altijd voor te houden... dat we vooral onze eigen Eerste Kamerrol moeten blijven spelen. Ja, maar ik spelen. denk dat niet, minister, niet, niet minister Blok het wel zo een, Ja, maar nou, dat denk ik niet. Er moet er geen kopie worden van de Tweede Kamer. Dat is niet de rol van de Eerste Kamer. En dat, is, uh, dat, uh, daar, dat proberen we ook niet te zijn. Ja, wel, maar goed. Nu ja. wordt er toch politiek gehandeld door de Eerste Kamer. Ja, maar we, we zijn het parlement. We zijn onder van het parlement. Dus ja. politiek. Ja. Dat, is niet, dat, is, dat, dat valt niet te ontkennen. Maar... Alleen, ik heb het altijd over politiek met de grote P. En dan heb ik het over de Tweede Kamer met een kleine P. En dan heb ik het over de Eerste Kamer. Maar vindt u het wel zuiver, zoals dat gaat nu, die rol? Uh, zolang wij uh, uh, een kabinet uh, op, uh, op zijn merites blijven beoordelen... en inderdaad blijven kijken naar de kwaliteit van de wetgeving... en de maatregelen die worden voorgesteld... Uh, blijft de Eerste Kamer bij, dicht bij haar, uh, haar, uh, haar eigen rol. Een uh, coalitiekabinetten met meerderheden in beide kamers... met dichtgetimmerde regeerakkoorden... Uh, ja, dat is voor de oppositie niet lollig. Nee. En, uh, en ja, er uh, wordt nu weer echt uh, politiek, uh, aan politiek gedaan in, in Den Haag. Nou, oh. u, u kijkt er heel enthousiast bij. U vindt het ja. dus eigenlijk wel fijn. Nou, wat ik net zeg... de, de, de beide kamers zijn weer in hun, in hun oorspronkelijke rol teruggezet. En ja. dat, is, uh, dat vind ik een voordeel voor de democratie. Goed, nou, we zullen afwachten hoe dat verder gaat. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Ja, we gaan de, uh, even heel snel naar Joost Vullings. Want er is iets uh, te melden vanuit Den Haag. Nou ja, in zoverre, we stonden net achter een, een, een glazen deur te gluren. Nu zijn wij de ruimte binnengevraagd. Mogen wij een halve cirkel vormen? En neem ik aan dat zometeen uh, de heren naar buiten komen. En uh, ons zullen mededelen wat er besloten is. Nou. Of wat er niet besloten is. Dus het nieuws komt zeer snel, Mieke. Nou, je weet het wel spannend te maken. Nou, daar komt Stef We dus Kijken of ik een microfoon onder zijn snuffert kan duwen. Op, we redenen, een uh, nou? onderhandelaarsakkoord gebruikt, uh, bereikt van het kabinet en uh, de fracties van D66, ChristenUnie en SGP. Over een pakket maatregelen dat een impuls geeft aan de bouwsector. En dat weer zal zorgen voor doorstroming op de huurmarkt en de koopmarkt. De fractievoorzitters zullen het akkoord morgenochtend aan hun fracties voorleggen. En na ommekomst van eh, de besluitvorming in een fractie... zullen we om half elf een persconferentie geven... waarin we de details van de overeenkomst bekend zullen maken. Meneer blog, blog, wat zijn de belangen? Ja, Mieke, daar zijn, dus ja. Mooi, daar zijn we dus mooi klaar mee met z'n tweeën. Ik loop even weg. Ja. Er is dus een akkoord, maar ja. Ja, ja, het moet nog voorgelegd worden aan de fracties. Ja. ja, en dat is pas morgenochtend zijn ze daarmee klaar. Dus de inhoud, de details die we allemaal willen weten... horen we pas morgen. Daar moeten we het mee doen, Sorry. Daar moeten we het mee doen, maar goed, dankjewel dat, ik, dat we dit eventjes allemaal weten. Ze zijn er witte rook dus eigenlijk, hè, daar. Ja, witte rook, ja. maar wel mistige witte rook. Ja, oké, okay, dankjewel, Joost Vullings. Wij uh, gaan hier uh, verder met uh, Betty Serviet. Ze bestaan ruim twintig uh, jaar. Twee daarvan zitten we bij mij in de studio. Carol van Dijk en de gitarist... Peter Visser. Ja, jullie zijn eigenlijk routiniers van de Nederlandse uh, rock al twintig jaar. Uh, ja. Hoe blijf je jezelf vernieuwen? Want je kan natuurlijk niet steeds precies hetzelfde doen, Carol. Uh, nou, ik denk dat het komt omdat we iedere keer weer een, een compleet nieuw avontuur aangaan. Dus, uh, we, het is zeker nooit de bedoeling dat we onszelf gaan herhalen. Want het zou heel saai zijn. En hoe doe je dat dan? Uh, ik denk omdat we altijd heel nieuwsgierig blijven. En altijd weer op zoek zijn naar een, een alternatief op het gangbare. Ja. En is het nog steeds leuk om Nederland rond te toeren... en daar in alle uithoeken te spelen? Ja, ja? absoluut. Ja, ja, ja. We zitten nu midden in de tour. Dus uh, we hebben er veel, echt heel veel lol in. Ja? Want Ik weet al dat jullie eerste album destijds in Amerika... heel goed ontvangen werd. Hebben jullie daar ook nog fans? Ja, ja zeker. We, hebben, we proberen in ieder geval één keer in de drie à vier jaar... een hele lange tour te doen. Ja. Dus dat was eind 2010... Huh? En dat was iets van vijf of ja. zes weken. Maar dan nou, het gehele continent ja. ook weer. En uh, wat is er waar uh, van het verhaal... dat jullie drummer in een onderbroek van Animal van de <laughs> muppet, van de muppet ja. rondrent? Ja, Joppe Molenaar zit hiernaast in de ja. andere ruiten. En... Uh, ja, veel mensen kunnen zich waarschijnlijk niet voorstellen, maar het is ontzettend warm op zo'n podium. Oké. Okay. Dus het als... klopt. Ja, ja, hij drumt <laughs> zeker in zijn ondergoed. Ja. Oké, okay. wat is jullie het, nummer van, uh, het tweede nummer wat jullie gaan spelen? Dit nummer heet Shaker. Oké. 1, 2, Betty serveert, tenminste de helft van Betty serveert. Een nieuw album hebben jullie ook, hè? En uh, ja, toer. Goed, jullie blijven nog even zitten, dat horen we zo meteen. We gaan eerst even bellen met Henk Kamp. Goedenavond, meneer Kamp. Goedenavond. Ja, fijn dat we u zo laat nog even mogen bellen. Maar ja, de onrust onder de bevolking... en ook in de Tweede Kamer over de gevolgen van die gaswinning in Groningen... die nemen alleen maar toe. En uh, sinds u de Tweede Kamer vorige week toesprak, zijn er alweer vier bevingen geweest. Bent u ook ongerust? Ja, ik was al ongerust. We hadden daar de afgelopen jaren honderden aardbevingen. Een deel daarvan hebben we gevoeld, anderen niet. Maar de kracht van die aardbevingen neemt toe. En ook het aantal neemt uh, toe. Hm. De gaswinning is de afgelopen jaren ook toegenomen daar in het Groningenveld. Dus dat de me mensen daar ongerust zijn, is uh, zeer terecht. En die ongerustheid die delen wij ook. Ja, u gaat donderdag terug naar de Kamer, opnieuw uh, praten daarover. Steeds meer partijen willen die gaswinning gaan minderen, hè? Ja. Gaat u uw aanpak wijzigen? Nou, ik, ik kan nog geen besluit nemen over dat minderen... omdat het een heel ingrijpend besluit is. Het klinkt zo gemakkelijk, hè? even uh, wat minder gas doen... maar als we helemaal zouden stoppen met dat gas... dan uh, zijn de, de, de effecten enorm. Uh, we hebben dat gas gewoon nodig voor onze verwarming... om te koken, om exportcontracten ja. na te kunnen komen. En er komt per jaar alleen uit dat Groningen gasveld 11,5 miljard op de rijksbegroting. En als je dat uh, niet vangt, ja. dan moet je dus uh, belastingen gaan verhogen. Dat betekent nog meer koopkrachtproblemen dan we al hebben... Of je moet nog meer bezuinigingen doorgaan voeren. Ja. En het is al één groot bezuinigingsdrama in Den Haag. Ja, er moet dus er moet eerst, voordat we dat gaan doen, moeten we echt uh, zorgen dat we de zaak goed voorbereid hebben. Ja, er moet onderzoek komen. Er moeten alternatieven zijn. Ja, er moet onderzoek komen. Dat onderzoek dan zou dan uh, tot 1 december moeten duren. Maar de Partij van de Arbeid, toch coalitiepartner, die zegt het moet sneller. Het moet op zijn minst in oktober uh, moeten duidelijk zijn hoe het zit. Ja, nou het, het grote onderzoek waar het mij vooral om gaat, is om te kijken of er alternatieven zijn. Of je door een andere manier van aardgaswinning het aantal aardbevingen kunt verminderen. en ook de sterkte van die aardbevingen kunt verminderen. En dat grote onderzoek, dat is een van de elf die we moeten doen. Uh, ik denk dat dat voor 1 december moeilijk uh, afgerond kan zijn. Die andere tien onderzoeken, daar kom ik een heel eind mee. Maar dit cruciale onderzoek, dat gaat denk ik niet lukken voor 1 december. Nee. Nou hebben Groningse bestuurders u ook een brief geschreven hè, vandaag. Ze zeggen u hebt nog geen werk gemaakt van afspraken die er gemaakt zijn. Ja. ja? Uh, de aardbevingen die, uh, die, die, die zijn nu actueel geworden. Omdat er anderhalve week geleden een rapport is uh, gekomen wat ik onmiddellijk in de ministerraad heb behandeld en naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik ben naar het gebied gegaan en we zijn nu met man en macht bezig om alles wat daar moet gaan gebeuren. En dat is nogal wat om dat uit te gaan voeren. Het eerste wat moet gebeuren is dat alle klachten die er zijn over schade die men heeft gehad, dat die afgewikkeld worden en dat alle schade aan de mensen vergoed wordt. Het tweede wat we gaan doen is het gebied in om te kijken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om huizen te versterken. Nou ja, dat moet natuurlijk allemaal georganiseerd worden, maar het is niet niks als je uh, echt dat gebied in moet om alle gebouwen te bekijken. Wat de zwakke plekken zijn. Uh, er, moet een, uh, er moet veel gebeuren op het gebied van informatie aan de bevolking en dat moet ook georganiseerd worden. En daar zijn we nu, en daar is de NAM uh, met man en macht mee bezig om dat uit te voeren. Ja, maar al die onrust, dat, dat is toch niet goed hè? Nee, dat is absoluut niet goed. Het is uh, zo dat wij met z'n allen in dit land al vanaf 1963 profiteren van het aardgas wat we daar winnen. Uh, in, in totaliteit, ik heb al gezegd, 11,5 miljard uit dit ene veld. Maar al het aardgas wat we hebben, dat levert ons per jaar 14,5 miljard. Ja, nee, dat weten dat we is allemaal. Maar de vraag, is, de vraag is natuurlijk, wat moet er gebeuren voordat u dat beleid uh, gaat wijzigen? Hoe zwaar, hoeveel aardbevingen moeten er nog komen? vraag is, wanneer ik een verantwoord besluit kan nemen, omdat er heel veel implicaties verbonden zijn aan zo'n besluit, moet ik dus eerst weten, wat is precies de, de kracht van de aardbeving waar we rekening mee moeten houden? Wat is de schade die te verwachten is? Is het mogelijk om het aantal aardbevingen te verminderen en de sterkte te verminderen? En wat zijn de juridische en, en financiële en technische mogelijkheden om, uh, om maatregelen vooraf te nemen? Ja, dat, dat kun je maar niet zo in de wilde weg doen. Dat moet je eerst onderzoeken. En daar ben ik dus mee bezig. En daar zal ik de komende maanden druk mee zijn. En niet alleen ik, maar een, een groot aantal mensen... in allerlei onderzoeksinstituten in en, binnen- en buitenland... En die, die gaan daarmee aan het werk. En die, die Kamer, gaat die het hiermee eens zijn, deze opvatting? Ja, de Kamer... Kijk, als ik een besluit zou nemen zonder dat ik de gevolgen daarvan in beeld had en waardoor er grote problemen zouden ontstaan voor de gaswinning of, of voor het gasverbruik van mensen in Nederland die hun huis niet meer kunnen verwarmen of die niet meer kunnen koken of we krijgen problemen met onze afnemers of er zijn, er zijn enorme financiële consequenties die we niet kunnen overzien, nee. dan zou de Kamer ook zeggen ja wat doe je nou. Ja maar dus er zijn, zijn ook nog wel andere oplossingen begreep ik. Nou, als het zo gemakkelijk was, dan zou ik het besluit onmiddellijk nemen. Nou. Kijk, ik ben er helemaal niet op uit om besluiten uit te stellen. Ik ben erop uit om besluiten zo snel mogelijk te nemen. Waarbij zo snel mogelijk hoort wel dat je je goed informeert... en dat je weet wat de gevolgen van een besluit zijn... en dat je die gevolgen ook kunt hanteren. Oké, okay. dank u wel dat u nog eventjes mij te woord wilde staan. Graag gedaan. Henk Kamp, minister van Economische Zaken. Ja, we gaan verder met uh, politiek uh, in Amerika. Over enkele uren spreekt Obama zijn troonrede uit, de State of the Union. Ja, waar wil hij met het land naartoe? Correspondent Wessel de Jong, een uh, goedenavond, Wessel. Hoi. Ja, en ook Erik van Brugge van campagnebureau BKB is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst uh, Wessel. Uh, Wessel, wordt er uh, heel erg uitgekeken naar deze speech? Nou, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar het valt eigenlijk wel mee. Een paar weken geleden hebben we natuurlijk zijn, zijn inauguratiespeech van Obama gehad. En nou is dus alweer zo'n mijlpaal speech. En eigenlijk die speech, die, was, die, die inauguratie speech, die werd zo goed gevonden... dat niemand eigenlijk het idee heeft dat hij daar nog overheen kan eigenlijk die speech. kan het nog beter? Dat is de vraag, waarmee kan hij nog verrassen? Nou, dat uh, eigenlijk niet, ja, wel wat details natuurlijk zullen er komen natuurlijk over zijn beleid en we gaan natuurlijk heel scherp kijken waar ligt de nadruk en dergelijke, maar dat we hier nu op dit moment te maken hebben met een razend ambitieuze president en dat hij er nog eens kracht bij gaat zetten, ja, dat hebben we natuurlijk al gezien een paar weken geleden en dat zullen we vanavond, vannacht, weer zien. Ja. Uh, Erik van Brugge, dit wordt wel de vuurdoop van zijn nieuwe speechschrijver, hè? Ja, dat is wel spannend natuurlijk. Die speechschrijver heeft overigens al eerder speeches geschreven. Onder andere uh, drama met die afgevaardigden ergens uh, op het zuiden van Amerika. Mevrouw Giffords heeft, heeft hij al een, uh, een belangrijke bijdrage geleverd. Maar het is een hele grote speech vanavond. De eerste als niet als zijn tweede termijn president. Um, toch misschien wel een beetje spannend nog wat hij precies gaat doen. Hoe hard gaat hij de republikeinen aanpakken en dat soort zaken... Ja, benieuwd of die uh, of die nieuwe spiedschijf daar nog echt, echt iets extra's aan mee toe te voegen. En dat is dat is nou dat is nog wel interessant om het even te bekijken voor de Amerika. Ja. Gekke en politieke junkies onder ons. Ja, Wessel, is er al iets bekend over wat hij vanavond gaat zeggen? Ja, de richting is op zich wel duidelijk. Het is natuurlijk afgelopen week ontzettend veel gegaan over strengere wapenwetten. Hè? Erik noemde al eventjes eh, Gabrielle Giffords. Die zal waarschijnlijk vannacht ook vanavond ook in de zaal zitten om te luisteren wat Obama daar precies over gaat zeggen. Nou, het is natuurlijk heel veel gegaan over, over migratie, over de, he, de legalisatie van die 11 miljoen illegalen in de Verenigde Staten. Nou, dat zijn allemaal de issues zoals ze die hier noemen in Amerika. En waarschijnlijk dat Obama vanavond weer eens eventjes pas op de plaats gaat maken, weer terugkeert naar de rode draad, namelijk natuurlijk toch de economische crisis. Dus hij gaat uh, vanavond, vannacht gaat hij opnieuw een lans breken voor de middenklasse, dat hij het zo moeilijk, dat hij het zo zwaar heeft en dan zal hij gaan zeggen dat hij uh, heel veel wil gaan investeren in onderwijs, in infrastructuur en in schone energie, dat hij op die manier de economie dan weer leven wil inblazen. Ja, wat denk jij dat zijn belangrijkste boodschap wordt vanavond Erik van Brugge? Nou, het zal vooral over de economie gaan, inderdaad, mm -hmm. en welke maatregelen hij ook echt gaat nemen. En ik denk dat het ook wel interessant is om te kijken. Um, hoe hard gaat hij hier keer tegen de republikeinen? Mm -hmm. hoe, hoeveel ruimte neemt hij eigenlijk uh, om die nog iets uh, extra uit te dagen. Uh, hij heeft met uh, een toegenomen zelfverzekerdheid is hij natuurlijk bezig gegaan sinds zijn nieuwe presidentschapsoverwinning. Uh, en andersom is het ook interessant om te kijken hoe. Um, um, de Republikeinen gaan reageren vanavond. En ik begreep dat uh, Rubio, toch een belangrijke presidentskandidaat van de Republikeinen namens de Republikeinse Partij gaat reageren. En het is heel interessant om te kijken wat gaan die Republikeinen, Gaan die nou net zo hard door als de laatste jaren met hun anti-Obama-politiek uh, of ze, ze binden ze een beetje in. En gaan ze kijken of ze uh, misschien toch wel uh, enigszins uh, uh, ook vinden dat hun eigen partij moet veranderen na de afgelopen verkiezingsnederlaag. Ja, en... dus dat zijn toch wel dingen om, interessant om in de gaten te houden vanavond. Ja. Wessel, als u nog wat wil bereiken, hoe lang heeft u daarvoor nog? De macht nou, niet de zo heel veel tijd. Hè. We zijn natuurlijk, uh, uh, hij heeft nog een dik jaar ongeveer. Dan komen, weer, uh, dan komen er weer congresverkiezingen aan. De zogenaamde midterm elections. Dus eigenlijk in die tijd, in het komende jaar, moet hij het echt gaan doen. Moet hij echt, uh, moet hij echt zijn punt gaan scoren na die midterm elections. Ja, dan, dan, dan, dan, dan wordt het toch een beetje op de winkel passen. Dan wordt het uitrijden eigenlijk uh, van zijn termijn. Dus het is nu, uh, zoals hij het zelf ook zegt hè, in zijn speeches, now is the time. Hij, zal, hij, hij verkeert op het toppunt van zijn macht, op het toppunt van zijn populariteit. Het is de tijd, nou ja, gezien de, de, de, de tijden dus eigenlijk die verkiezingen het om te doen. Dus het, het, ja, het wordt wel heel belangrijk wat hij de komende tijd gaat doen... en wat hij dus ook vanavond gaat zeggen, wat dat betreft. Nou, veel plezier erbij allebei. Dank je wel, Erik ja, ja. van Brugge en Wessel de Jong.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 Yes, I can tell that we are gonna be friends. We are going to be friends van Jack Johnson. Nog heel even terug naar Den Haag. Joost Vulling, weet je al iets meer over de grote lijnen van het akkoord? Ja, je hoorde het de minister van Wonen Stef Blok al zeggen. Dit akkoord is goed en voor de woonmarkt, en voor de huurmarkt, en voor de bouwsector. Uh, nou, waar is het dan niet goed voor? Dat is voor de schatkist. Uh, want het zou wat extra geld moeten opleveren. Dus de huren gingen omhoog. En dat geld kon rechtstreeks naar de schatkist overgemaakt worden door de woningbouwcorporaties. Dat bedrag wordt lager. Maar ze zeggen. Dat het meevalt. En verder, wat ik concreet wees, er komt een energiebesparingsfonds. Geld waar je als uh, burger een beroep op kan doen, om bijvoorbeeld neem maar wat zonnepanelen aan te leggen, uh, spouwmuurisolatie aan te leggen. Nou goed, dan krijg je als burger dus uh, wat geld en dat stimuleert de bouw. Maar het moet allemaal nog door de fracties heen van de vijf betrokken fracties. Ik heb niet het idee dat dat echt problemen gaat opleveren. Maar de echte details die horen we dus pas morgen in de loop van de ochtend. Oké, okay, dankjewel Joost Vullings. En dan gaan we nu naschrijven, Jan Sibeling. Je zit hier bij mijn ja, studio. Morgen is het dubbelfeest, want er komt een nieuw boek uit... dat eigenlijk al heel oud is. En Jan C. Blink wordt 75 jaar. Ja, Jan, waar kijk je meer naar uit? Naar het nieuwe boek of naar je verjaardag? Um, ja, ze vallen helemaal samen. Ja. Het boek komt uit en dat boek is heel lang geleden geschreven. Ja. Heb je het al gezien? Ik heb het nog niet gezien. Dat -da! heb, heb jij? Oh, dit... ja. ja, het is een heel mooi plaatje trouwens. De... Ik ja. heb het speciaal voor je opgehaald bij de Uitgeverij. Oh, ja. het... nee, ja, ja, Daniel in de Vallei. Ja. Hoe vind je het eruit zien? Ja, ja. Heel mooi, Ja, het mooi. Ziet er schitterend uit. Ja. Maar goed, je zei net al, het, het ja. boek is eigenlijk je eerste roman, maar er is nooit eerder uitgegeven. Wanneer heb je het geschreven? Uh, ik, ben, ik ben daarmee begonnen uh, op de kweekschool. Ik zat op de Rijksweek in Arnhem. Om dus je was je 17, 17 of Ik was 17. Ja. Ik kwam van de Mühlerschool af. En, en op een dag gingen wij met de klas naar de, de Stad Schouwburg in Arnhem. Met de leraar Nederlands. Het was ook voorbereid door de, door de leraar Frans trouwens. En we gingen naar een toneelstuk van Sartre, Wiclo, met gesloten deuren. En dat ging over... Uh, drie, drie mensen zijn overleden, maar zitten in een kamer en kunnen praten. En zullen eeuwig naar elkaar kijken en elkaar proberen te veroveren. Dus, dus een buitengewoon beklemmend stuk. En toen kwam ik terug. Dan heb ik daar, en, daar heb ik, en toen kreeg ik een, een opdracht voor een opstel. En toen heb ik een opstel over dat gevoel wat ik allemaal voor gevoelens had. Het was een hele andere hel namelijk in dat boek. In dat toen stuk, ja. dan ik thuis. Uh, dus dat, dat was echt was. de geboorte van je schrijverschap? En daar, ja, en, en, daar is het, en daar heb ik... Vanaf op dat moment heb ik stukken aan het boek geschreven. En moest ik in militaire dienst. En de, uh, Toen heb je het later pas eigenlijk tot een heel boek uh, gemaakt. Ja, in, in, de, in de jaren daarna. En uiteindelijk toen ik bij de uitgeverij Meulenhof kwam. Ja. Toen vroeg de uitgever Laurent van Krevel op een ja. dag van... Goh, dat was in 81 denk mm. ik. Heb je... Ben je met iets bezig? Heb je iets liggen? En uh, toen heb ik dat uit een oude doos gehaald. Ja, van, ja toen heeft hij dat uiteindelijk gelezen. goed gelezen. En uh, grondig met mij doorgesproken, maar het afgewezen. Nee. En wat zei hij toen? Uh, hij zei... Uh, ja, heel precies weet ik het niet meer. Neem de maar... laatste zin en schrijf een nieuw boek, geloof ik. Ja, hij zei, <laughs> neem de laatste zin ja? maar en begin daarmee het schrijven een nieuw boek. En was je toen kwaad <laughs> of dacht je dat nee, wel gelijk? Het was, nee, maar dat is een beetje vreemd. Want daarvoor, twee jaar geleden, daarvoor in '80 kwam de Herfstal Schitterend zijn uit. Ja. Wat toch een redelijk succes was. En, en met hem, ik was heel bevriend met hem en ik was een beetje verbaasd. En, maar ik was ook... Maar tegelijk dacht ik, ja... Hij, er was een soort vreemde, irrationele gedweeheid in mij. Dat ik dacht, ja als hij dat zo ziet en hij is toch ook een... een ja, Dan zal hij wel gelijk hij hebben. Hij zal wel gelijk ja. hebben. En, en misschien was het ook wel... Uh, ja, hij heeft het met de tijd te maken. Dat hij dacht, van dit doet hem schade, dit boek. Ja. Ja, en nu is het opnieuw gevraagd ja. door de redactie van, ja, van Bezige Bij. Hè, maar ja, daar zit die, je nu, ondertussen. Ja, ja. en... Er is een oerboekredactie van uh, Lisa Kuitert en Mirjam Ja. En, en uh, Die vinden het heel mooi. En, ja, uh, je mijn... hebt natuurlijk ook nu een hele andere positie. Dus nu <laughs> ja, is, alles ja. wat er van Jan Siebeling nog is... is natuurlijk toch gewoon interessanter geworden. Ja, ja zo werkt en, het. En je ziet, als je het boek leest... Dan, ja. Nou ja, dat zou ik zit... net vragen. Oh, ja. Wat zit er allemaal al in al ja, van de zitten er helemaal in. Het is net of die jongen... Knielen al, zit erin. Al wilden knielen op een Alsof de jongen... Of ik als jonge man al wilde bezweren dat mijn vader en moeder er altijd zouden zijn. En dat ik dus, want hun, hun zijn, hij is al wees in dit boek, hij is een jongen van 21 jaar. Daniel, ja. En dan beschrijft hij helemaal dat zijn vader en moeder er niet meer zijn. En dat is denk ik een poging om het altijd voor eeuwig bij mij te houden ook. Ja, dus die kwekerij zit er al in. Ja. Ook dat geloof hè, van, die, van en, die vader. En, en dat, het visioen van die vader. Dat zit er ook al in. Maar, dus ook dat, de school, maar ook de, het school, de school. Ja, dat zit, er, dat zit er ook in. Er zit heel veel in, want Arjen Peters heeft achterin het boek een essay geschreven. Ja. En daar zegt hij dat ook, van al die thema's die we nu allemaal kennen... uit het werk van Jan Sibeling, die zie je daar al in. En ja. heeft hij later heeft hij die allemaal eigenlijk aparte boeken in aparte angeweid, romans Vera, uitgewerkt. Ja. Lichaam gaan van Clara en, ja. Ja, en hier zit het allemaal in. Dus maar het, vind, is het is echt een oerboek. Het is echt een oerboek waarin toch één centrale uh, uh, hoofdfiguur zit. Dat is dan toch uh, deze Daniel... Ja. Uh, Zoals iemand net al tegen mij zei, van, uh, het, is, uh, oh, het is zeker, heeft zeker te maken met Danië in de berenkuil. dat is iemand die niet religieus is te oh. natuurlijk, die begrijpt <laughs> niet dat het in de leeuwenkuil is. Van het maar, Tja, ja, nou ah, goed. Ja. Ja. Nee, maar het is, nou ja, ik, vind, ik vind het wel het overspant ja. een hele tijd van 17 tot 75. Ja, dat vind ik wel uh, een beetje indrukwekkend. En daar word ik ook wel een beetje bang van dat ik al zo ver uh, ja, op weg naar het einde bent, of niet? Ja, ja, Mieke, ja. Ja, we gaan eerst even nog weer terug naar het begin. Want toen jij dus de aanzet voor het boek schreef, was je 17. Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd hoe jij toen uh, in het leven stond. En om daar een beeld van te krijgen, hebben we even contact met je broers. Hé? He? Ja, de ene verrassing naar de andere, Jan. Gosh. Goedenavond, Arno Siebelink. Ja, goedenavond. Ja. Ja, <laughs> ik hoor hem al. Kunt, nou. u, kunt u uw broer kort opschrijven? Hoe was hij toen hij 16 was? Oh, dat was eerst Hans. Dit is Hans. Oh, dit is Hans. Oké. Okay, weet het okay. niet. Nee, ik dit, is Arno. Arno, ja. dit is Arno. Het okay. is Arno. Dit is Arno. Arno, goed Arno. Ja. ja, hoe moet ik Jan omschrijven? Dat is eigenlijk best een beetje moeilijk. Uh, Jan was, uh, we hebben het over de leeftijd van 17 dat hij dat boek uh, schreef. Ik was toen uh, 11. En dat is op die leeftijd een groot hm. verschil eigenlijk. Dat ja. verschil dat wordt minder naarmate je ouder uh, wordt. Ja. Dan wordt het uh, opgeheven. Maar toen was het een groot verschil. Ik was elf, Jan was zeventien. Uh, ja. En hoe was Jan? Jan was uh, druk, Jan was ijverig, Jan was uh, uh, uh, uh, uh, eigenlijk van alles. Mijn moeder zei, uh, Jan doet niet zo druk, opgewonden standje, zo, uh, dus, zo omschreef uh, mijn moeder Jan wel eens. Ja. Een aardige herinnering in die tijd... En veel herinneringen heb ik niet, maar deze heb ik uh, wel. Jan was uh, uh, 17, zat denk ik in de tweede klas van de kweekschool. Ja. En ja, ik was 11. En Jan bracht meisjes mee naar huis, vriendinnetjes mee naar huis. Hm? Sofia Hoorweg, uh, Mien Hamminga, Ingrid Spekwee. Ik ja. kon ze nou eindeloos opnoemen eigenlijk. <laughs> en die Hoeft niet allemaal hoor, nee. Ik bracht die mee naar huis en... Die dronken thee met mijn moeder. Mijn vader was op de kwekerij. Ja? Die dronken thee met mijn moeder. En die vond dat heel gezellig. En dan ging op het gegeven moment ging Jan naar boven. In zijn eentje? In zijn eentje. Oh, en de niet meisje bleef bij mijn moeder. Oh, niet niet oh. met die meisjes. In zijn eentje ging die naar boven. Ja. En daar verbaasden wij ons weliswaar over. Maar goed, we lieten dat zo. Kijk, nee. We wisten dus niet wat hij daar aan het doen was. Nou, maar aan het schrijven, nu denk ik. Daar, nu Jan, daar... wat was je daar aan het doen? Ja, ja, ik denk aan het studeren. je ik niet wil, dat ik meisje wat... mooi bij nee, je moeder achter? Ik, ik, wil, ik, ik wilde het ook heel ver schop in de wereld. Dat ja. was de ongeschreven wet in ons gezin. En, dus Jan studeerde ja, daar. Ja, Jan ja, daar. Nou. Jan schreef daar, denk ik, als een eerste Ja, dat moeder. denk ik. Ja, ja, ja, ja, ik ga. Ja. En die meisjes, die zaten daar. En die zaten daar niet tot ongenoegen. Helemaal niet. Mijn moeder vond dat... Hartstikke leuk, ja. heel erg leuk. Mijn ja. vader op ook de kwikkerij ja. natuurlijk, al het werk. En die Arno... Mensen, die ja. Ja. Arno, we moeten ook nog heel even naar je broer Hans. Ja. Ja. Hans, ja. Ik, ja. Daar, die is er ook nog namelijk. Ja, die is er ook nog. Ja, ik begreep dat Jan als hobby turnen was, Hans. De, heb je dat goed begrepen? Ja, dat... Uh, nou, kijk, we waren eigenlijk liefhebbers van uh, voetbal. Maar ja, uh, voetbal, dat werd... Uh, uh, althans de wedstrijden werd uh, toch wel met, met zondag uh, uh, gealletgeerd en uh, uh. ja, zondags mochten wij natuurlijk niet naar het voetballen en vandaar dat we maar uh, aan het turnen zijn gegaan ...van bijvaardig en sterk. We ja. horen nog eens wat zo, hè? Ja. De, dus uh, Jan ook, die de flikvlak uitvoert? Ook een christelijke vereniging trouwens. Ja, ja. Ja. En uh, ja, daar heeft uh, Jan ja. geprobeerd ja. op de rek en op de brug ja. en op de lange mat ja. Ja, Hele... van alles te bereiken. Ja. En had u het idee dat hij toen al een beroemd schrijver zou worden? Daar had ik totaal niet het idee dat nee. hij dat zou worden. Ja, ik moet ook uh, erbij zeggen dat we toen natuurlijk allebei pubers waren... Ja. Uh, Jan was 17 en ik was 15. Hè? Dat is ja. dan even het uh, <laughs> idee. En, Wat deed Boem Dat toch wel ja. heel veel. Uh... Heel veel gehad. Ja, oké. Okay. Goed. Maar we, zie... we moeten even terug naar Ja, we ja. moeten even terug zien naar elkaar, jouw... zien elkaar morgenavond. Jullie zien eh. elkaar morgenavond. Ja. Hartelijk, hartelijk dank, broers. Ja, ja, we hebben nog even ja. een paar nee, We hoor. moeten ja. even naar, uh, naar Jan terug. Jan, uh, de, zij, je broers hadden dus geen idee dat jij een beroemd schrijver zou worden. Jij toen al wel? Je wilde het toen al wel? Nou, ik denk, ik denk dat ik het al wilde toen ik een jaar of tien was. Ja. niet op de, de kweeschool. Dat, dat is op de zeven jaar later. Maar toen ik zo'n tien jaar was, zag ik alles wat in dat ons gezin gebeurde. Ik zag alles wat van mijn vader deed. Ja. Uh, dat hij heel weinig geld verdiende. Dat de planten niet goed niet verkocht werden. Ja. Dat er schulden waren. Uh, maar ik, ook sch ik zag ook de schoonheid en Ik rook ook de geuren van de, in de, in de broeikas en, en, en, en het duizelde mij. En ik wist zeker dat ik, dat ik toen als schrijver al uh, geboren werd. En ja. ik, ik zou daar later uh, iets over vertellen. Ja. En, dat bes en dat beschrijven. En, uh, en dat is uitgekomen, ja. ja. Dat is wel, ik vind dat als ik terugkijk... Uh, ik wil het heel dat is een beetje toch Mieke, uh, oh, een beetje genade of niet uh, <lacht> iets van, van, van bovenaf ja? een bliksemflits e hebben we net over ja? gehad ja? En dat, um, ervaar je dat zo nou ja op een of andere wijze ben ik ben ik er toch moesten dingen wel beschreven worden en is mijn hand denk ik wel geleid maar niet, niet van bovenaf maar door innerlijke drift voor mij en, ja. en, uh, dus een soort ik, ik een soort goede samenwerking is het geweest ja, ik denk het wel. Ja. Ik was wel een beetje boos. Een bepaal, ik, niet op mijn ouders, maar op de school, op, op, het, op de maatschappij. Omdat ja. ik namelijk als jongen niet... Ik, wilde, ik kon heel goed leren en ik mocht niet naar de middelbare school. wat mijn broers wel mochten. Dat was alweer ja. een paar jaar verder. Maar ik ging naar de Ulo-school en dat besliste het hoofd van de school. Mijn moeder heeft nog geprotesteerd, maar... Ja. Nou ja, als een jongetje van een kleine middenstander... Uh, Ging je, zat je in de middelste rij en dan mocht je ja. in ieder geval niet naar de HBS of naar het gymnasium. Ja. En, dat, en dat, dat zou ik, hoe dan ook wilde ik dat, uh, zeg je, dat overwinnen en, ja. en daarboven uitkomen. Ja. Zit er nog meer in het vat, Jan? Um, uh, dit komt uit en dan komt het schrijversprentenboek en ja. er komt, dan er komt een mooie tentoonstelling uh, in ja. 7 maart. I I wordt die Dat is een museum. museum. Ja. Die wordt heel groot opgezet met, met een broeikas wordt daar uh, gebouwd en zo. En met wordt worden nu al ja. heb ik gehoord in bloei getrokken. Oh, dat is mooi. En ik heb een nieuwe man ingeleverd en ik oh, hoop cool. dat hij in begin volgend jaar gaat komen. Maar, want ik, dus ik moet, ik moet die tijd. Uh, ik ben heel bang. Uh, ja. dat dat niet meer kan allemaal. Ja. Daarom moet, moet ik heel hard werken natuurlijk. Ja. Goed, de laatste minuten dat je 74 jaar bent, tikken weg Jan. Wij hebben ja, de eer om je zo meteen als eerste officieel te mogen ja. feliciteren. Ja, je begrijpt <laughs> het al. Een jarig moet toegezongen worden. Ach, en wij ach. hebben de vrijheid genomen om dat op een speciale uh, manier te doen. Ja, Betty Serveert, ze zitten hier ik nog. is bijzonder hoor. Ja, nou. is dat een, een, ja. een eer om te doen? Misschien uh, Peter? Absoluut. Ja, en ook vanwege... zeker een eer om te doen. En ook vanwege, dit zijn grote kennis van Wiesmans, arme ja. Boer, van, van Tegen de Keer. Dat, ja, die eens... mensen komen niet zo vaak tegen. Ja. Zeg het maar. ja, dat is ongeveer mijn favoriete boek en dat heeft uh, Jan Sievelink uh, vertaald. Oké. Okay. En, en volgens mij is het ook voor u een heel belangrijk boek. Oké, okay. voor, voor mij ook. Nee. Nou, ja. spelen. Oh, oh, sorry. Spelen. Spelen. <laughs> Anders dan worden we dacht eruit gedraaid. Ja. Het kan nog net. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday on Sibling, happy birthday to you, and many more. Een of een man door uh, ontroering, nou. Is dat ja. niet mooi? En kijk ja. hier, de champagne wordt hier uh, binnengebracht. Ja. Ja, uh, uh, zometeen hey. nog Casa Luna. <laughs> morgen zit hier Claire Polak-Jan de, Polak, Jan de ja, dikke Soenen. Ja. En een hele mooie dag morgen. Ja. Freunde, het wordt tijd für mich zu gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. Und een letztes glas im Steen.